Die ontbreken in dit geval. Een voorbeeld van cultuurgrenzen waarvoor we wel over historische gegevens beschikken, vindt u op de kaart waar meneer Drees nu naar kijkt. Dat is de kaart van het Hoggenbewoon. <lacht> Ik geef toe dat het wel ongewone onderwerpen zijn. Het <lacht> moet, moet, moet kunnen, neemt u mij niet kwalijk. Nee, natuurlijk niet. Ik zou er zelf ook op kunnen wennen.